Dit is Martijn van Beek met het nos journaal Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is in het eerste halfjaar iets toegenomen. In de eerste zes maanden waren er 678 aanslagen en pogingen tot een aanslag, zegt de politie... tegen 644 in het eerste halfjaar van 2024. Het gaat in de meeste gevallen om aanslagen met zwaar vuurwerk, zoals cobra's. De meeste verdachten zijn minderjarig... Volgens de politie zijn het vaak beïnvloedbare en impulsieve jongens... die al strafbare feiten hebben gepleegd en er graag bij willen horen. Ze worden vaak via Telegram of Snapchat benaderd... soms door mensen uit het criminele circuit. Bij een ongeluk met een veerboot voor de kust van Bali... zijn zeker vier mensen om het leven gekomen... en worden bijna veertig mensen vermist. Het schip zonk ongeveer een half uur na vertrek uit Ketapang... in de provincie Oost-Java. Het was onderweg naar de haven van Kilimanouk op Bali... Ruim 20 van de 65 opvarenden zijn gered. Veel van hen dreven al uren in het water en waren buiten bewustzijn, zegt een lokale politiechef. Met negen boten wordt gezocht naar meer overlevenden. Israëlische ministers uit de Likud-partij van premier Netanyahu doen een oproep om de door Israël bezette gebieden op de Westelijke jordaan te annexeren. Ze willen dat dit gebeurt nog voor het Israëlische parlement eind deze maand met reces gaat. Op de bezette westelijke Jordaanoever wonen inmiddels ruim 600.000 Israëlische kolonisten. Volgens het internationaal recht zijn hun nederzettingen illegaal. De likud ministers schrijven in hun petitie dat het nu een gunstig moment is... omdat Israël de steun heeft van de VS en president Trump. Netanyahu ontmoet Trump volgende week. Naar verwachting praten ze dan onder meer over het voorstel... voor een bestand van 60 dagen tussen Israël en Hamas. Het weer, opklaring en wat wolken, het is een graad of 15...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 your time. I'm not Già mattina, questo è un giorno che ricorderai, alzati in fretta e vai, c'è chi crede in te, non ti ha Naar de zon, hij roept je naam. Dit is jouw moment, dus ga nu maar staan en wees niet bang voor het leven.